Absoluut geen muziek maken. Nee, daar hebben we nooit echt interesse in gehad. Als spelen doen we maar even zo met de handen. Je kent dat wel, hè, dat luchtgitaarspelen, ja. Omdat het de laatste keer is dat het de Elsplaat was. Memories van Eut Fire Fire uit 1972. En verderop straks in het programma hoor je de nieuwe Elsplaat. De in de border de in die, Vrienden, burgers en buitenlui. Je bent weer welkom bij de Hangvishow bij Radio Els en natuurlijk bij Jan Chicago op de 1476.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 Stay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 will be leaving from platform one. Vanavond horen we al de American Woman en. Clint Eastwood en General Saint willen er ook iets mee, geloof ik. Ze zijn niet de echte trouwens hoor, niet de echte Clint Eastwood natuurlijk. Stop de train, een heerlijk reggae plaatje uit 1984. Zit je aan de piepussel of aan de warme maaltijd? Kan ook pasta zijn natuurlijk, of nasi, of wat dan ook. Chinees of Thais of wat heb je allemaal nog meer? Japanse heb je natuurlijk ook nog. De mensen weer smakelijk eten hier bij Radio Els. Oh, en wij gaan hier naar Elsje toe. Oh, oh, oh, oh, wat mooi. Hier is Roep Williams. Elsje staat te wachten voor het raam. Ze vraagt zich af, zal hij vanavond komen? Elsje, je kunt daar weken blijven staan. En van vroeger blijven dromen. Elsje is alleen, wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Hoe zij de pijn betalen? Elsje is alleen, wie komt Elsje halen? Te maken. Komt hij ooit weer terug om Elsje blij te maken? Waarom is hij weggegaan? Ze heeft het nooit geweten. Is het dan voorbij? Hoe kon hij haar vergeten? Elsje is alleen. Betalen. Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen, wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen, wie komt Elsje halen? Zo één keer per jaar moeten we deze plaat natuurlijk draaien. Het is vandaag Valentijnsdag en uh, Els staat hier te glimmen van trots, want dan draaien we altijd haar plaatje. Roek Williams uit 1973 en Elsje, wat heerlijk. Over Valentijnsdag gesproken, uh, ik, ik zal even een opzomming geven wat de tulpen en de rozen betekenen, de verschillende soorten daarvan. Als je die geeft met Valentijn, dan kun je daar een beetje rekening mee houden.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 Knowing somebody will follow him wherever he might want to ride Saving cloud his wanted head, when will he face the bullet fight? Riding alone on his horse He never accepted the law Just the point of a gun was the only law he understood Little rotten bullets was the answer to what's bad and good He never accepted the law Shotguns, his whole entire life depends on shotguns They never move an inch off from his side Shotguns, his whole entire life depends on shotguns Where will he be without his shooting shotguns? He surely wouldn't live another day Other shotguns are following his way An easy thing, but for him there will be no return. All he has to do is pulling first, but he doesn't have to learn, facing the angel of death. Throwing the fast in the west. Me's the heart and always running live, and all the time, be on your guard. Search your mortal enemy to shoot a bullet through his heart, throwing the fast in the west.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 Vroeger met Valentijn had ik zo'n rood boekje. Ja, daar stonden ze dus allemaal in de dames. Maar ja, je wordt ouder en dan gaat het allemaal over natuurlijk. Ja, oh oh oh oh oh, hier zijn de drifters. You're more than a number in my little red book.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 That you. Yeah. Vrijdagavond, muziek hier bij Radio Els. Het is 7 voor half 7, dubbele tijdmelding, zoals dat heet. En je kunt ons natuurlijk bereiken via het Facebook-gebeuren. Uh, dat typ je gewoon in de zoekbal. Uh, WWW, uh, nee, nee, moet je gewoon Radio Els in typen. En dan vind je ons vanzelf. En daar staat ook de link naar de webstream, Of zoals dat heet. En natuurlijk op de AM 1476 van Jan Chicago. De Ava Show.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 Hahaha, ah, ah. hij gaat zo beginnen, dus ik ga mijn mond houden. Zometeen uh, weet je het nog wel op de klok van half zeven.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 We zullen eens even gaan kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde. gebeurde. Het is vandaag 14 februari en dat is de 45e dag van het jaar. En dan komen er nu nog, even kijken, 2, 321. Jawel. Vandaag is 1713 Lodewijk Krato van Nassau. Zwaarbroeken, die wordt, op, wordt opgevolgd door zijn broer. En die klinkt wat eenvoudiger, namelijk Karel Lodewijk. Geen idee wat de beste man verder doet hoor, geen idee.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 Ik moet het Tune weer even opnieuw starten. Het komt uh, soms dagenlang helemaal goed uit. En de andere dagen gaat het fout. Gisteren kwamen we ook al wat tekort.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 Nou, hier hebben we nog een keer een plaatje over de telefoon. Uit Californië vandaan. Hier is Fikkel Pickel uit 1971. Operator, here's my time. Connect me, please. I know that she's at home. In Californië. You've got her number. Try it one more time for one. Got to speak to her, you see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 My love away, I wonder why Now I am thinking, what's the reason could be You said you got a love, what's a lie to me? me You know I'd really die if I should see Baby, you can't imagine what happens to me now You said you want to be free like other people So it's And So if you want to me Don't stand in a place while I'll stay I ask you I ask you now Please go People, Jesus come me. from my cause not the love was the lie to me you know i've been a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 709, dat's mijn nummer. Is de hele week de Elsplaat hier bij ons bij Radio Els. Dus je hoort hem diverse keren in de non-stop. En natuurlijk uh, elke werkdag.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 Springen en te hossen. De tent staat op zijn kop. De vloer mee. mee. Marietje Jodelt, wie kan mij verlossen? Straks komt hier het plafond nog naar beneden. Oh jee, hey. wij vieren feest. Dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonese Hollandaise. Van hier tot op Hé, waar zijn ze nou?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 ik wil afrekenen, wij zakken door. Ja, die houden we erin, ho. we breng eens wat geld. Ik wil afrekenen. 38 jaar geleden alweer hè? was dit een hit voor Arie Ribbons en Polonaise Hollandezen. Wat gaat dat weer snel, zo'n uurtjes? Jongen, jongen, jongen. Eh, Hé, ik moet er even van bij komen hoor, van Ari Ribbons. Ja, Ribbons. Zeg, dit was de Affenshow weer. En uh, jullie gaan lekker het weekend in. Ik ook trouwens. Ik heb trouwens al weekend. Elke vrijdag begint dat we mij al vrijdagsmorgens. Maar goed, verschil moet er zijn natuurlijk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot maandag. Hoi.